Goedemiddag, waarschuwing voor hoogwater in het noorden. Echte fans van FC Den Bosch balen van oerwoudgeluiden en ijsballen. En Nederlandse rechter veroordeelt Shell voor olievervuiling in Nigeria. Van het westen uit wordt het droger, de zon breekt door. Er staat wel veel wind en het wordt 10 graden. Morgen trekt vanuit het westen een gebied met regen over het land. S'middags komt dan weer de zon tevoorschijn en ook dan veel wind. Maximaal 9 graden. En vanaf vrijdag wordt het weer wat meer winters. Rijkswaterstaat heeft een waarschuwing voor hoogwater afgegeven voor de noordelijke provincies. Het water in de Noordzee zal door de combinatie van harde wind en hoogwater worden opgestuwd. Vooral bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Het gebeurt een paar keer per jaar dat waterschappen, havenautoriteiten en provincies worden gewaarschuwd. Rijkswaterstaat verwacht rond 10 uur vanavond de hoogste waterstand bij Den Helder en bij Delfzijl rond half drie vannacht. Ook de politie op Terschelling heeft gewaarschuwd voor hoogwater. Eigenaren van geparkeerde auto's bij de haven... hebben het advies gekregen om hun auto maar weg te halen... omdat de parkeerplaats vanavond blank komt te staan. AZ-spits Josie Altidore is teleurgesteld... dat aanhangers van FC Den Bosch oerwoudgeluiden maakten aan zijn adres. Gisteravond tijdens de bekerwedstrijd. Het is een beetje verpunt dat deze dingen nog steeds gebeuren... in deze tijd you know, that we're in you know, but... Wat ga je doen? Je hoopt dat deze mensen een manier kunnen vinden om zich te veranderen. Je kunt alleen voor hen praten. Altho hoopt dat de mensen leren van hun fouten. En hij zal voor ze bidden, zegt hij. Het wangedrag werd ook opgemerkt in het buitenland, zag verslaggever Martijn van der Zanden. Hoe een bekerwedstrijd in Nederland wereldnieuws wekt. AZ alkmaar striker Josie Altidor was racially abused by the Den Bosch supporters during a Dutch Cup game. En niet alleen het Engelse sky besteed er aandacht aan. CNN, US-star Eltidor suffers racial abuse. Ook op allerlei internationale websites zijn er artikelen over te vinden. BBC, Josie Altidor, AZ alkmaar striker prays for racist fans. Mark van fcdbfans.nl, hoe ben jij vanmorgen wakker geworden? Nou, natuurlijk heel uh, teleurgesteld. En dan heb je het niet over de 5-0 nederlaag neem ik aan? Nee, die 5-0 nederlaag, die, uh, ja, om eerlijk te zeggen, hadden we wel ingecalculeerd. Natuurlijk ook we op een stuntje, maar de kans was groter dat we verloren hadden wonnen. Maar ja, wat er buiten het veld is gebeurd ja, is natuurlijk veel erger dan uh, wat er op het veld is gebeurd, helaas. Jullie hoorden het gisteren natuurlijk ook gebeuren op de tribune. Wat, wat deden jullie toen? Ja, de goedwillende supporters die, uh, die, die hoorden het inderdaad ook gebeuren. En uh, tot afreizen van die supporters uh, ging het, ja, stopte het niet. Het ging maar door. En we probeerden ook uh, er een einde aan te maken op allerlei manieren. Maar ja, het lukte gewoon niet. Uh, het werd alleen maar averechts eigenlijk. Want uh, ook de spelers die kwamen nog naar het, uh, naar het vak om te zeggen dat, uh, dat we dat op, moesten ophouden. Maar Helaas, helaas. Het ging maar door en we, ja, we konden het gewoon niet stoppen. Dan nou hebben jullie natuurlijk een website en daar staat inderdaad op ons, ons blauw-witte hart dat bloed. Ja. Ja, ja, zo is het ook letterlijk. Zo is het letterlijk. Wij, wij, wij doen alles voor de club, hebben we ook op uh, onze site staan. Wij, wij leven er mee en, en we doen er alles voor. En ja, door dit soort acties wordt alles gewoon de grond ingeboord. En ja, daar balen we gewoon ruwelijk van. Ja, want jullie proberen inderdaad maatschappelijk ook betrokken te zijn. Het veld is dit weekend sneeuwvrij gemaakt door supporters. Een actie in de Sint-Jan kathedraal om, nou ja, om maar die positiviteit ook uit te stralen. Ja, precies zoals je het zegt. Wij hebben allerlei acties, ook buiten het voetbal, om FC Den Bosch goed op de kaart te zetten. Ook de supportersgroep goed op de kaart te zetten. Maar ja, door dit soort gebeurtenissen wordt alles helaas ja, naar beneden gehaald. Jullie twijfelen zelfs om ermee door te gaan? Ja, we hebben gisteravond heel even kort overlegd met de mannen achter de site. Om, ja, of dat we wel door moeten gaan met de site. Want op deze manier, voor dit soort mensen, ja, hebben wij geen zin om, om door te gaan. Maar goed, we hebben het nog in overweging. Want we moeten een paar nachts goed overslaan. Want het, het merendeel is natuurlijk gewoon net zoals wij. En heeft alles goed voor met de club. En daar doen we het eigenlijk voor natuurlijk. Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken... die gaf zojuist in de Tweede Kamer een heldere boodschap af. Mensen van wie de koopkracht fors achteruit gaat... zullen in 2013 niet worden gecompenseerd. Groepen mensen. In Den Haag, Joost Vullings. Dat geldt ook voor ouderen met een klein aanvullend pensioen. Joost, daarover zoveel te doen is. Ja, daar, daar geldt het ook voor. En minister Asje draaide er ook helemaal niet omheen. Het is geen leuk verhaal, maar wel de werkelijkheid. Ik zie geen mogelijkheden om in het lopende jaar 2013... in algemene zin compensatie voor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 Voorzitter, ik probeer in alle toonaarden uit te stralen... dat ik zeer geïnteresseerd ben in alle mogelijkheden die er zijn. Maar ik maak de heer Kroel graag ook deelgenoot van het dilemma... dat ik u schets. We moeten de overheidsfinanciën op orde brengen. Er wordt heel stevig bezuinigd. De lasten die zijn omhoog. En we zijn in een economische recessie. Dus mogelijkheden tot compensatie van de ene groep... gaan altijd ten koste van de andere groep. Dat is het probleem dat we hier hebben. Daarbinnen kunnen we het gesprek altijd voeren... Maar mijn, uh, mijn voornemen is om het koopkrachtbeeld van 2014 heel goed te gaan bekijken. Ook dat zal vast geen vrolijke boodschap zijn. Maar daar moeten we wel degelijk mee wegen. Die toezegging wil ik u wel doen. Uh, wat bijvoorbeeld ouderen in 2013 al voor de kiezen hebben, uh, hebben gehad. Nou ja, samengevat in 2013 geen euro-compensatie. En ja, als de begroting voor 2014 wordt opgemaakt. Ja, dan zegt Asje. Dan houden we rekening met de groepen die dit jaar hard getroffen worden. Maar ja, goed, hij liet ook blijken in 2014. Ja, zal het geld ook niet tegen de plinten opklotsen. Dus echt heel groot zal die compensatie dan ook niet zijn. Ja, toch hoor je het hem uh, zeggen. Ja, het gesprek is altijd te voeren. Als je gaat de koopkrachtproblemen van ouderen en andere groepen. toch wel bespreken met werkgevers en werknemers. Kan dat nog hoop bieden? Nou ja. Kijk, ten eerste moet het kabinet er dan uitkomen met de werkgevers en, en werknemers in het overleg. Nou, de deadline is eind maart. Nou, dan zijn we dus sowieso al twee maanden verder. Ja, en wat er dan ook uit het overleg komt en wat er ook verzonnen wordt... het zal heel moeilijk zijn om dat dit jaar al te laten ingaan. De begroting is vastgesteld, de marges zijn klein. Dus waarschijnlijk als daar iets uitkomt... dan zijn dat maatregelen die ook weer voor 2014 gaan gelden. Joost Vullings in Den Haag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Shell moet een schadevergoeding betalen aan een Nigeriaanse boer... wiens land vervuild is door olie. De rechter in Den Haag vindt dat Shell in Nigeria een bovengrondse pijpleiding beter had moeten beschermen tegen sabotage. In vier andere gevallen hoeft Shell niet te betalen... omdat het bedrijf daar volgens de rechter wel genoeg veiligheidsmaatregelen had genomen. Directeur Milieu van Shell Kastelein. De rechter heeft ook heel duidelijk gesteld wat wij altijd betoogd hebben... dat de vervuiling het gevolg is van sabotage. Maar er is niets gezegd, absoluut niets gezegd... dat uh, zowel moedermaatschappij verantwoordelijk zouden zijn... dan wel dat deze vervuiling het gevolg zou zijn van falen van onze operatie... of het niet hanteren van de internationale standaarden.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 In Roemenië zijn twee verdachten van de schilderijen erover uit de Rotterdamse kunsthal... gisteravond urenlang met elkaar geconfronteerd. De Roemeense politie probeerde zo een doorbraak te forceren in de zaak... die vorige week aan het rollen kwam met de arrestatie van de eerste drie verdachten. Correspondent Joost van Egmond is in Boekarest om meer over die zaak te weten te komen. Waar zijn de schilderijen, wil een journalist weten van Petra Kandraat. Een hoofdverdacht in de zaak. Kondraat wordt net het tribunaal binnengeleid voor weer een verhoor. Het voormalig model en assistent van een beroemde Roemeense modeontwerper... zou hebben geprobeerd om twee van de kunststalschilderijen te verkopen aan een kunsthandelaar. En zijn advocaat geeft toe. Zijn cliënt heeft contact gezocht met de verdachte koper. Hij zegt alleen niet waarover. Een discussie met de Kondrats naam werd al dagen genoemd in het dossier... maar nu is hij plots een centrale figuur geworden. Als bemiddelaar kende hij zowel de geïnteresseerde klant als de verkopers. En dus moet hij een idee hebben wie de schilderij destijds had. Kondrat werd dinsdag tot diep in de avond verhoord. Daarbij werd hij geconfronteerd met een andere verdachte. Radu Dagaru, die ook bij het gesprek over de verkoop aanwezig zou zijn geweest. Dogaru's advocaat geeft haar interviews in de auto, zoevend van het ene verhoor naar het andere. Maar één ding maakt ze duidelijk. Haar cliënt ontkent alles. No. Culpatul, no ha fost Wat haar betreft ligt de sleutel bij Kondrat. Realitate en dus zal een leugendetector uitkomst moeten bieden. Die test gebeurt vandaag. Wat Kondra precies vertelt, houdt justitie angstvallig verborgen... Maar ze hoopt ongetwijfeld meer aanwijzingen te krijgen... over de identiteit van de verkopers. En daarmee een spoor dat naar de schilderijen zou kunnen leiden. Correspondent Joost van Egmond vanuit Boekarest. Prinses Maxima vindt het een enorme eer... dat ze koningin van Nederland mag worden. Dat zei ze tijdens een conferentie in het Amsterdamse Hilton Hotel. Topbestuurders en politici praten daar... over de voedselschaarste in de wereld. En Maxima gaf op die conferentie antwoord op vragen van journalisten.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 Kort daarvoor werd het gebouw geramd door een auto en die werd in brand gestoken. En de daders vluchten met een andere auto. Voor die aanslag in Baalre heeft begin januari korte tijd een man van 32 vastgezeten. Sport. De Spaanse dokter Fuentes ontkent dat hij iets te maken heeft met de vondst van EPO in bloedzakken... die bij hem in 2006 in beslag zijn genomen. Fuentes staat centraal in het proces rond de dopingaffaire Operación Puerto... En hij wordt beschouwd als uh, spil in een netwerk dat met name wielrenners van bloeddoping voorzag. Arts herkende op de tweede dag van het proces dat er in acht zakken sporen van EPO waren aangetroffen. Maar hij zegt dat hij niks illegaals aan dat bloed heeft toegevoegd. Voetballer Urbie Emanuelson maakt het seizoen op huurbasis af bij het Engelse Fulham... waar hij herenigd wordt met trainer Martin Jol... Uh, ze speelden samen uh, bij Ajax. Uh, Emanuelsson kreeg de afgelopen maanden weinig speeltijd bij zijn club AC Milan. Schaatser Mariska Hulsman heeft op de Oostenhuisman... heeft op de Oostenrijkse Wijzezee het Open Nederlands kampioenschap op natuurreis gewonnen. Hulsman was na 70 kilometer de snelste in de massasprint. Elma de Vries en Erna Lastkijk in de vechten werden respectievelijk tweede en derde. En nu is het de beurt aan John Barker, die zit bij de ANWB. Met de korte files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... door een gekantelde vrachtwagen bij Deventer Oost, 2 kilometer... en door een spoedreparatie op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Geuzenveld en Knooppunten Nieuwemeer, 2 kilometer... de rechter is dicht. 12 over 1. Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoogwater vanavond in het noorden. Shell Nigeria is door de rechter in Den Haag veroordeeld... voor één geval van olievervuiling in Nigeria... En er is een nieuwe arrestatie gedaan in verband met de aanslag op het gemeentehuis in Walen. Dat was weer het uitgebreide NMS-journal. Zometeen weer Jurgen van der Berg met lunch. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. En deze wordt door eigen monteurs vakkundig bij u geïnstalleerd. Maar ook alleen leveren is mogelijk. Sanidroom, de betere badkamer.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met Hans Dupri. Dat gaat dan over de sluiting van jeugd in richting Kolkenmaten in Zutphen. In de praktijk speelt zich deze week af in het Sofia kinderziekenhuis in Rotterdam. Afdelingshoofd Bert van der Heide daar... heeft een duidelijk beeld van wat hij een kind in het ziekenhuis wil bieden. De kinderen wil ik dat ze zich thuis voelen. Dat ze voelen dat het niet alleen maar een binnenwereld is, maar ook een buitenwereld en dat hun ouders en verzorgers er zoveel mogelijk bij kunnen zijn. En om half twee zijn standpunt.nl. De stelling dan, justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen. heeft alles te maken natuurlijk met uh, dat liquidatieproces, uh, uh, passage heet het. Um, hij uh, verklikte al zijn kompanen, maar ging toch acht jaar de cel. In justitie is erg tevreden over het gebruik van uh, de kroongetuigen... Peter Laes, La Serpe heet hij, vieze Peter ook wel genoemd. Um, ja, de rechtszaak ging over een reeks liquidaties dus in, uh, in Amsterdam... En de topman van het Openbaar Ministerie heeft gezegd... dat ze vaker uh, dit soort kroongetuigen willen gaan inzetten. Vindt u dat dat terecht is? Dus bent u het eens of oneens met de stelling. Sms staat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. www.stand.nl is een website waar u terecht kunt. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Maar doe dat dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het doek dreigt te vallen voor jeugdinrichting Kolkenmaten in Zutphen. Een motie in de Tweede Kamer voor behoud van die instelling mocht gisteren niet baten. Hans Duprie is directeur van het Jeugdinstituut voor Jeugdzorg en Onderwijs Horizon... waar Kolkenmaten deel van uitmaakt. Meneer Duprie, goedemiddag. Ondanks deze onheilstijding zegt u ook dat er goede kanten aan dit verhaal zitten. Leg eens uit. Uh, nou, als instellingen wisten we natuurlijk, en waren we ons bewust... en zijn we ook door de staatssecretaris betrokken... bij het feit dat er sprake is van overcapaciteit. Uh, het goede nieuws is dat steeds minder jongeren veroordeeld worden... en dus uh, geplaatst moeten worden in een justitiële jeugdinrichting. Ja, dus dat... Uh, treurig. Dan, ja, eigenlijk is het, bent u, uh, laten we zeggen, uh, overbodig geworden... Nou, in die zin is er sprake van overcapaciteit. Wij vinden het natuurlijk ontzettend jammer hè, dat de keuze is gevallen op uh, onder andere de kolkermaten. Uh, dat betreuren we ook. Maar wij snappen uh, dat nu er sprake is van overcapaciteit, er aanpassing gewoon moet plaatsvinden. Dus in die zin ja, zijn we erg uh, nou ja, teleurgesteld en vinden we het ontzettend jammer uh, dat dit uh, gebeurt. Kijken naar de expertise en de know-how en uh, de inzet ook van uh, onze medewerkers. Maar wij snappen dat er zo'n keuze uh, gemaakt moest worden. Dus ja. in die zin uh, ja, uh, zullen we daar ook uh, uitvoering aan uh, moeten gaan geven. Ja. Toch kan ik me voorstellen, als mensen dit horen... dat dat, dat, dat totaal niet strookt met het beeld wat zij eh, laten we zeggen, uit de actualiteit halen. Nee, maar ik denk dat uh, daar waar de roep is om hardere straffen... is dat van mensen uit natuurlijk veelal ook een roep en een verzoek... om uh, een oplossing uh, te vinden met elkaar voor, zoals ik dat dan maar aanduid... Uh, de gezagscrisis. Hebben we hebben natuurlijk uh, toch de onrust, de rumoer, uh, de schok gehad... rondom het incident, bijvoorbeeld weer met uh, de grensrechter. Uh, en dan zie je dat zo'n debat heel actueel wordt. Maar of zwaardere straffen dan de oplossing is... ik denk dat dat veel meer vraagt uh, dat we met elkaar uh, kijken... van of we weer in... een positie komen als volwassenen en gezagsdragers om ook gezag te kunnen uitoefenen en jongeren ook weer leren uh, met dat gezag uh, om te kunnen gaan en uh, te accepteren. Dus daar ligt denk ik uh, voor de hele samenleving en ook voor de uh, jeugdzorg een enorme uitdaging voor de komende jaren. Ja. En je ziet dan ook dat daar waar sprake is van uh, afname van plaatsingen in de justitiële jeugdinrichtingen, het goede nieuws. Uh, dat we ook wel heel eerlijk moeten zijn uh, dat er op dit moment een enorme druk is... en ligt uh, op de jeugdzorg. En met name op de zware uh, jeugdzorg. Ja, ja. Uh, dus daar zijn, wel, uh, daar zijn op dit moment bijvoorbeeld wel uh, wachtlijsten. Ja. Eventjes terug naar die uh, kolkenmaat. Hè? Een jeugdinrichting dus. Uh, is dat nou te vergelijken met een gevangenis, maar dan voor jongeren? Nou, deels. Uh, maar het verschilt wel in die zin dat, uh, u zegt het al, het gaat om jongeren. En wij hebben dus een heel nadrukkelijke opvoedkundige uh, taak. Dus deels worden jongeren daar geplaatst, ook in het uh, kader natuurlijk van hun strafvergelding. Uh, maar wij hebben de taak om die jongeren ook weer voor te bereiden op uh, reintegratie in de samenleving. Dus er wordt heel veel aandacht besteed aan uh, de opvoeding, uh, begeleiding, uh, behandeling en scholing... Uh, en ondersteuning ook naar de gezinnen. zodat uh, na hun verblijf uh, ze ook weer op een acceptabele wijze zich kunnen handhaven in uh, de samenleving. Ja, en, zit het... en daarin verschilt een justitiële jeugdinrichting uh, met uh, het volwassenengevangenis. Ja. En zitten er eigenlijk jongens en meisjes? In de kolkermaten zitten alleen uh, jongens. Uh, meisjes is toch nog steeds een beperkt aantal in verhouding tot uh, de jongens. En is er dus voor gekozen om die uh, bij elkaar gewoon te plaatsen. Zodat niet in iedere justitieel jeugdinrichting twee of drie meisjes geplaatst zouden moeten worden. Want uh, nou, dat zou zeer onprettig zijn voor uh, betreffende meisjes. Ja. Nou heeft die heeft ook een speciale afdeling, de ITA. Uh, daar zijn er geloof ik ja. maar twee van in Nederland. Wat, wat gebeurt daar dan precies op die afdeling? Dat is een intensieve uh, trajectafdeling. Dat is wel vergelijkbaar met wat je ook in het volwassen strafrecht uh, ziet. Er zijn jongeren die dusdanig uh, problematisch gedrag uh, vertonen... dat ze ook uh, in de instellingen, die andere justitiële jeugdinstellingen... Uh, niet te handhaven zijn. Dus of andere kinderen aanvallen, beschadigen... of uh, begeleiders uh, zeggen, uh, aanpakken, aanvallen... en daardoor overgeplaatst uh, moesten worden. En wij hebben met elkaar gezegd als instellingen... we moeten dat carousel uh, plaatsen, dat doorplaatsen, moeten we door. Laten we nou twee afdelingen inrichten die heel specifiek zijn ingericht... zijn toegerust om deze jongeren uh, te behandelen. En dat is uh, de intensieve trajectafdeling. Ja. En uh, onder andere op de kokenmaten. Maar als er daar maar twee van zijn, uh, is het dan wel slim om er eentje te sluiten? Dat heeft ook uh, onze zorg, want los van de methodiek... Hè, methodiek hè, dus de manier waarop je zo'n uh, afdeling inricht... Uh, gaat het ook met name altijd om uh, de vaardigheden, de attitude... en de kennis bij de medewerkers. Die hebben wij de afgelopen jaren ontwikkeld. Dat moet nu overgedragen gaan worden naar een andere instelling. En wij hebben best wel zorg uh, of we dat uh, voldoende en adequaat kunnen doen... zodat daar geen gat valt. Want er is, wordt nogal vaak een beroep gedaan op uh, die afdeling. Dus dat was een van de punten waar ook de medewerkers... wel erg uh, nou ja, teleurgesteld over waren en zijn, en ook wel bezorgd over zijn, dat dat adequaat en goed gebeurt. Ja. Daar zijn we op dit moment wel de voorbereidingen voor aan het treffen. Maar het is geen eenvoudige klusje. Maar het is ook te makkelijk gezegd dan dus dat de expertise en ook met name het personeel... dat daar dan heeft gewerkt de afgelopen tijd... dat dat nu gewoon ergens anders geplaatst kan worden. Nou, ik, de staatssecretaris, dat stelt ons uh, wel gerust... heeft aangegeven dat hij alles uh, op in het werk wil stellen... en ons ook wil faciliteren, zodat we onze medewerkers... als we tot sluiting overgaan, uh, kunnen begeleiden van werk naar werk. Maar als je realistisch bent, uh, is natuurlijk... Uh, kijkend naar de werkgelegenheid en de werkkansen... Uh, zullen wij ons ook tot het uiterste inspannen om dat te doen... maar is de vraag of dat voor iedereen uh, lukt. Ja, het is niet zo dat ze één op één ergens anders aan het werk kunnen... die mensen die nu daar in uh, die kolkenmaten werken... Nee, zo ziet het er op dit moment uh, niet uit. Uh, dus wat dat betreft uh, hebben wij daar best uh, zorg over. En is dat voor de mensen ook heel erg spannend. Ja, de burgemeester van Zutphen heeft ook een brief nog geschreven aan de Tweede Kamer om steun te vragen. Uh, 160 banen, zegt hij, staan hier op de tocht. Maar u, u zegt eigenlijk, uh, ik geef hem weinig kans voorlopig. Nou, daar waar het gaat om het openhouden van de, de kolkenmaten... Uh, denk ik dat de kans uh, gering is. Uh, ik heb wel een afspraak uh, volgende week met uh, de staatssecretaris. En aangezien de staatssecretaris zelf heeft aangegeven... dat er een veel aangelegen is om uh, deze mensen van werk naar werk te begeleiden... en uh, daar gaan we dan ook uh, vanuit... Uh, wil ik volgende week een aantal uh, nieuwe initiatieven met hem bespreken... zodat we de kennis en de expertise en de know-how... en die zit vooral in die mensen, in onze organisatie... wel kunnen benutten om, uh, daar waar u het net over had... de zorg in de de samenleving, de zorg rondom uh, problematische, complexe gezinnen en jongeren uh, kunnen gaan inzetten ja. en ontwikkelen. En nog even, want er zitten natuurlijk nog wel gedetineerde uh, jongeren, uh, die kunnen dan gewoon ergens anders geplaatst worden? We zijn op dit moment in overleg met de uh, justitie om uh, te kijken op welk moment, welk moment acceptabel is uh, om uh, de kokkenmaten uh, te sluiten. Uh, zodat de jongeren gewoon uh, hun verblijf uh, goed kunnen afronden met uh, vertrouwde begeleiders. Maar ook vooral met name kijken naar hun opleiding. Dus op dit moment wordt er gedacht aan uh, 1 augustus, 1 september. Ja. De ontwikkeling is dus, dat bent u eigenlijk begonnen te vertellen, dat, uh, ja. dat er veel meer nadruk op preventie komt te liggen. Uh, dus dat er minder plaatsen nodig zijn in jeugdinrichtingen. Maar uh, er zijn ook allerlei plannen hè, om op, een, uh, op die manier nog, nog meer te gaan doen. Uh, u hebt een, een plan met een pilot in Rotterdam. Ja, dat klopt. Wij zouden heel graag een project, een pilot willen starten in Nederland. Jongeren die in aanraking komen met de justitie, veelal ook wat verslaafde jongeren... die zouden wij uh, hun straf willen uh, laten uitzitten. Niet alleen uh, in de jeugdinrichting, maar ook uh, middels een enkel band... Uh, gewoon ons in de gelegenheid stellend hem en zijn gezin uh, te behandelen. Zouden we hem kunnen uh, behandelen en begeleiden... en meteen kunnen begeleiden bij de reintegratie. Wij denken dat uh, dan uh, het succesfactor wel eens aanzienlijk groter zou kunnen zijn... dan dat deze jongeren nu geplaatst worden... in een. Oké, okay, dat is één voorstel. Uh, u hebt nog iets meer op uw wensenlijstje? Ja, wij zouden heel graag een van de, die ideeën... die ook in de akkoord zijn opgenomen, dat heet TBO... ter beschikking stellen van het onderwijs... zouden graag, en daar hebben we ook een projectplan voor ontwikkeld... Eh, graag ter hand nemen. En dat wil zeggen dat jongeren die zich structureel onttrekken van onderwijs... thuiszitters, die ook middels eh, gewoon andere initiatieven... niet tot onderwijs, deelname tot het onderwijs te verleiden zijn... Eh, daar zouden wij graag met onze expertise... zowel op het gebied van onderwijs als zorg... een pilot, een landelijke pilot voor ontwikkelen. En we hopen dat de heer Teven daar zijn medewerking aan en ze ondersteuning bij willen leveren. En, en als dit zich doorzet, is het dan zo dat er op termijn... nog meer jeugdinrichtingen di dicht kunnen? Nou, dat is wat mij betreft natuurlijk de wens. Ik denk dat het nooit uitgesloten is dat voor een ieder daar een oplossing voor gevonden kan worden. Ik herhaal nog even, we gaven het net al ook even aan. Er zijn toch een fors aantal jongeren die zich op de rand van de samenleving begeven. En ook sommigen die over die rand heen gaan. Dus misdrijven plegen, die zullen denk ik altijd opgepakt en opgenomen moeten worden in de justitiële jeugdinrichting. Maar als we het aantal kunnen terugdringen, heel graag. Nogmaals, daar kijk ik naar de jeugdzorg en de zware jeugdzorg... Hebben we het op dit moment uh, behoorlijk uh, druk. En ja. is er een zware, uh, nou ja, is er een, een behoorlijke vraag uh, naar hulp voor dit soort jongeren. Dat is duidelijk. Dank u wel voor het gesprek. Hans Dupri, directeur van het Jeugdinstituut voor Jeugdzorg en Onderwijs Horizon. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is Ingrid Koning, die is bij het Sofia kinderziekenhuis in Rotterdam, dat dit jaar 150 jaar bestaat. In dit oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland zijn er 220 bedden voor patiënten. En één van hen is de 13-jarige Ben. Vandaag krijgt Ben bezoek van een pedagogisch medewerker. Uh, ben, kan ik je nog ergens mee helpen? Wil je nog wat uh, hebben voor hier zo? Uh, ja, wat? Ja. Wat vind je leuk? Wil je een spelletje doen? Wil je iets te lezen? Wil je spelcomputers? Ja, wel iets te lezen? Iets te lezen? En wat vind je dan leuk? Vind je strips leuk of wil je liever lange boeken? Uh, ja, strips. Strips? Oké, okay, ga ik eens even voor je kijken. Vind je deurandduk leuk? Dat zeker. Oké, okay, daar hebben we er genoeg van. Dat moet lukken. Ik loop even met Inge mee, pedagogisch medewerker van het ziekenhuis. En dan gaan we naar de speelkamer om het op te halen? Ja, klopt. En zo ga je iedereen, ga je iedereen af in het ziekenhuis? Uh, soms wel. Het ligt eraan of ze uit hun uh, kamer kunnen komen. En... Uh, uh... Sommigen kunnen we spelletjes aanbieden, maar sommigen uh, zijn we op zoek naar uh, angstreductie of, of ze bang zijn. En sommigen kunnen we voorbereiden op wat er gaat komen. Bert van der Heijden, 7 jaar de baas van dit bedrijf en al 37 jaar kinderarts. Wat vindt u als baas nou belangrijk uh, op het gebied van de artsen, hoe die werken? Dat er integriteit is in wat je doet, dat je gelooft in wat je doet en dat je dat met passie en bezieling doet. Als je hier werkt omdat je dokter bent en het goed kunt doen... Maar je mist de bezieling, dan word je uiteindelijk een slechte dokter. Dat is, dat is de eerste. U heeft hier heel veel uh, kinderen liggen. Wat wilt u nou dat die kinderen van het ziekenhuis vinden? De kinderen wil ik dat ze zich thuis voelen. Dat ze voelen dat het niet alleen maar een binnenwereld is, maar ook een buitenwereld. En dat hun ouders en verzorgers er zoveel mogelijk bij kunnen zijn. En dan ben ik weer bij Ben aangekomen. Ben, hoe ervaar jij het hier in het ziekenhuis? Voel je het echt als een ziekenhuis of zie je het als iets anders? Als je je eigen dingen hier zet, dan voelt het ook al een beetje als thuis. Beetje. En je hebt ook de ruimte en de vrijheid om je dingen neer te zetten? Beetje. Ja, je hebt bijvoorbeeld een kastje. Ja, het is niet alleen een ziekenhuisbed, maar je kan ook eromheen dingen. Bijvoorbeeld krijgen voor je verveling. Um, maar ja, dat helpt gewoon. En nu ga je lekker lezen. Ja. Ik ga weer even terug naar Bert van der Heijden. Want als ik door het ziekenhuis heen loop... dan is me ook opgevallen dat overal buttons, posters staan... van 150 jaar ziekenhuis En dat is een soort jubileumjaar. Hallo, met Bert van de Heijden. Uh, nou, het was uh, hartstikke leuk dat je belt aan je. Ja, en het was uh, helemaal fantastisch. Ik, ik ben nog een beetje vol adrenaline... van wat er allemaal de afgelopen dagen gebeurd is. Want het houdt niet op met... Uh, Mensen die, die dingen voor. Wat houdt het doen. jubileumjaar nou precies in? Het jubileumjaar houdt een paar dingen in. Wij vieren feest en dat doen we voor onze patiënten. Dat doen we voor de ouders van de patiënten. En dat doen we natuurlijk ook voor de medewerkers. En we gaan natuurlijk weer aan de buitenkant werken om te laten zien wie we zijn, waarom we er zijn en hoe goed we zijn. Maar ik zie hier ook een cheque achter me staan van 460.000 euro. Waar is die dan voor? Nou, dat is wat de buitenwereld voor ons doet. We hebben net uh, uh, het benefietconcert gehad van Amsterdam Live, wat een enorme happening was. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Waar we uiteindelijk ik op het podium mocht en daar 12.000 mensen zagen en ik dus deze enorme cheque van 460, 462.000 euro heb ontvangen. En dat is ontroerend om dat mee te mogen maken. En hoe belangrijk zijn dit soort bedragen voor het ziekenhuis? Hebben jullie niet genoeg geld al zelf als reserve? De academische ziekenhuizen hebben eigenlijk niet zoveel reserves meer. Bovendien, wat we hiermee doen... dit wordt niet rechtstreeks in zorg gestopt. Geld wat wij krijgen is altijd bestemd voor onderzoek. Onderzoek om de kwaliteit van leven, het overleven natuurlijk... maar ook de kwaliteit van leven beter te maken. Ben, ik mis hier wel één ding als 13 En dat is toch wel de wie? Die kan je wel krijgen als je op een, uh, op een box ligt. En box, wat is dat? Ja, dan lig je alleen op een kamer. Morgen aflevering 4 vanuit het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een serie gemaakt door Ingrid Koning. Zometeen is het stand.nl. De stelling, justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat gaan we doen zometeen na het nieuws met Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft een waarschuwing afgegeven voor hoogwater in de noordelijke provincies. Vanavond en vannacht worden de hoogste waterstanden verwacht. Het water in de Noordzee wordt opgestuwd door een combinatie van harde wind en hoogwater. Schiphol kampt met vertragingen door de harde wind. Opnieuw is een man aangehouden in verband met de aanslag op het gemeentehuis van Waalre vorig jaar zomer. De man zou iets te maken hebben met een van de auto's die bij de aanslag zijn gebruikt. Begin deze maand werd ook iemand aangehouden, maar die kwam al snel weer vrij.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 En het Koninklijk Paleis op de Dam is van 8 april tot 7 mei gesloten voor bezoekers. Begin april starten de voorbereidingen in het paleis voor de troonwisseling op 30 april. Het paleis blijft daarna nog een paar dagen dicht... in verband met de dodenherdenking op 4 mei. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Justitie is erg tevreden over het gebruik van kroongetuigen Peter Laes in het passageproces. De rechtszaak die ging over een reeks liquidaties in Amsterdam. Kroongetuige Peter Laes stelde tijdens het proces een aantal keer nieuwe eisen. Hij wilde bijvoorbeeld meer geld. Het gebruik van kroongetuigen kan uit de eerste hand informatie opleveren, maar ook rechters op het verkeerde been zetten door kennis strategisch in te zetten. Topman van Justitie, Herman Bolhaar, zou graag vaker kroongetuigen inzetten.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 en in die situatie er eigenlijk ook niet komt... als je niet gebruik kunt maken van een kroongetuigenregeling. Is het gebruik van kroongetuigen nuttig en noodzakelijk... of moet justitie niet in zee gaan met zware, zware criminelen? Dan gaan we over doorpraten met Jeroen Recourt, Tweede Kamerlid... voor de Partij van de Arbeid, in de vorige leven ook rechter. Uh, dag, meneer Recourt. Goedemiddag. Goedemiddag, drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Het passageproces is een overwinning geworden voor justitie. Mm. Ja. Boeven moet je met boeven vangen. Ja. Nederland zou best meer op Amerika mogen lijken... als het gaat om de inzet van criminele infiltranten. En nog een keer, ja. Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we doorpraten ook aan de hand van die stelling zometeen. Uh, dan krijg je ook alle nuances natuurlijk in dit verhaal. Maar ik roep onze luisteraars ook op om te reageren. Justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. Gratis bellen kan op 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen, meneer Koer. Eens of oneens? Ja, zo geformuleerd oneens. Want oh. ik, ik vind uh, uh, namelijk dat die regeling niet goed is, die moet beter. Maar wel alleen in die zaken die je op geen enkele andere wijze op kan lossen. Dus echt als hoge uitzondering, maar als je het doet, dan goed. Dus ik vind dat die regeling aangepast moet worden en moet ruimer... Uh, dus ik zit wel een beetje in die lijn. Maar echt alleen als uitzondering. Ja, want ik zag uh, Herman Boolhaag gisteravond op tv. Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. We zeggen wel eens de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Nederland. En die heeft toch echt gezegd dat hij vaker kroongetuigen wil inzetten. Ja. Nou ja, goed, ik, ik, ik, ik, ik zal via de minister eens vragen wat hij precies bedoelt. Als hij bedoelt vaker dan deze ene keer, dan snap ik dat. Want als ik zijn uitleg hoor, dan zegt hij ook... we willen achter die zaken komen waar we normaal geen vinger achter, achter de informatie krijgen... en alleen die allerzwaarste zaken oplossen. Als hij dat bedoelt, dan vinden we hetzelfde. Want het is onacceptabel dat je echt die hele zware boeven... Uh, ongemoeid laten. En die hele grote zaken gewoon maar laten lopen. Hè. Dus dat je de ergste zaken in Nederland niet op kan lossen. Dat vind ik. Uh, dat moeten we in Nederland niet willen. We moeten de ambitie hebben om daar echt wel het uiterste voor te doen. En daar hoort de kroongetuige bij. Ja, want hij zegt. Uh, dat zijn zaken waar die criminelen elkaar dekken. Elkaar liever overhoop schieten. Dan dat ze met de politie of met justitie gaan praten. Dus als we dan iemand krijgen die het wel wil vertellen. Dan, uh, ja, dan kunnen we daar een flinke slag mee maken. Ja, precies. Het is heel vaak in, inderdaad. Uh, dat, je, dat je gewoon niet in zo'n hele dichte afgesloten criminele wereld komt. Uh, en als je er komt, dan kom je bij de, bij de zetbaasjes en de lagere boeven. Maar je wil natuurlijk gewoon de, de, de opdrachtgevers, de grote bazen hebben. En daar heb je helaas, want het is inmiddels niet zonder risico's... maar daar heb je ze wel kroongetuigen voor nodig. En dus moet je die regeling goed maken. Want dat passageproces, de justitie noemt een overwinning... Dat is een beetje uit opluchting, denk ik. Want er zit, zijn toch wel wat haken en ogen ook in dit proces geweest... waarvan je denkt, die regeling rond kroongetuigen is niet goed. Ja. Nou, dat is mooi inderdaad, want we hebben dat voorbeeld natuurlijk aan de hand nu. Uh, Petra S was de kroongetuige in dit passageproces. Is hij op een goede manier ingezet, vindt u? Nou ja, wat goed is, is dat, dat uh, een aantal uh, uh, ernstige uh, misdrijven, moorden, opgelost zijn. Dus dat is goed. Uh, wat niet goed is, is dat die dat het hele uh, proces een beetje gegijzeld is geweest door die kroongetuigen. Uh, de les die ik er in ieder geval uit heb geleerd... is dat je de discussie over de kroongetuigen... en hoe die beschermd moet worden... en wat de, wat de vergoeding is voor, de, voor zijn bescherming... en uh, hoeveel strafvermindering die moet krijgen... dat moet je voor het proces organiseren... zodat je geen discussie meer hebt tijdens het proces. Dat lijkt me al les 1. Maar ja, dan kan je nog hebben dat die kroongetuigen daar uh, werkende weg op terugkomt. En dat is volgens mij in dit geval toch ook gebeurd? Nou ja, dat denk ik niet. Want als je gewoon uh, van tevoren duidelijk hebt... Ook door een rechter goedgekeurd. Je krijgt uh, acht jaar in plaats van zestien. Uh, van, uh, uh, uh, uh, en je krijgt die vergoeding en daar de advocaten, weet ik dat hebben er allemaal op kunnen schieten. Dan staat dat vast. En dan kan zo'n getuige niet uh, tijdens de zitting uh, uh, gaan ga, ga dreigen. Ik stap eruit, of ik ga er weer wat anders zeggen. Of, uh, dus die, die, die, dat hele gemarchandeer wat je hier had. En wat echt wel risico is, is geweest. Om, om, in ieder geval de verdediging zei. Die hele zaak die, die deugt niet. Nou, dat ben je dan in ieder geval kwijt. Ja, dat was nog iets. Want uh, natuurlijk in, in, uh, ja, in, in, in de onderhandelingen met hem uh, is bijvoorbeeld afgesproken... dat er uh, over uh, die hoofdverdachte Dino S. Uh, zaken zouden worden achtergehouden in het dossier. Uh, dat zou dan weer te maken hebben met Represailles eventueel voor de familie van de kroongetuigen. Uh, ja, het zou wel kunnen. Want die Dino S. is daar in feite vrijgesproken uh, dat, dat, dat dat net de doorslag... Heeft gegeven. Hoe voorkom je nou dat je als OM dit soort concessies moet doen? Nou ja, nogmaals, uh, het, het, een kroegetuige blijft altijd een middel met risico's. Je moet zo min mogelijk inzetten. En als je dat doet, moet je het voor de zitting doen, wat ik net zei. Um, maar vervolgens moet je de middelen die je als overheid hebt, ietsje verruimen. Namelijk, je moet bijvoorbeeld kunnen zeggen, weet je wat? We geven je volledige immuniteit, uh, in het meest extreme geval. Niet voor een moord, hè, maar voor wat minder ernstige zaken. Volledige immuniteit betekent gewoon, uh, je krijgt geen straf. Als we daarmee maar hele grote, uh, andere vissen, veel grotere vissen kunnen vangen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je, wilt, je doet een beetje onrecht om veel meer onrecht uh, teniet te doen. En een tweede uh, uh, verbetering zou zijn als je die kroongetuigen ook kan zeggen... weet je, uh, je zegt dit nou wel, maar we hebben wat meer bewijs nodig. Ga nog maar een keertje terug met een zendertje of zo. Uh, en, en verzamel nog maar wat bewijs voor ons. En op die manier kan je effectiever die kroongetuigen inzetten. Uh, heb je meer kans op oplossen en minder kans... dat die, die, die behandeling voor de rechter kapot gaat... vanwege onduidelijkheid over de positie van de kroongetuigen. Nou, Zo'n zendertje, ik zie wel eens Amerikaanse misdaadfilms... daar loopt altijd mis, hè? <laughs> ja. Dan begint iemand te zweten en dan uh, doet het zennetje het weer niet. Ja, het zou een ontzettend saaie film zijn als het allemaal goed ging natuurlijk. Dus <laughs> ik denk dat er meer, maar, meer is het meer zit om de kijker te vermaken. Nee. Maar in Amerika... Gaat dat altijd ja. goed, zegt u. Nou, weet u? We kijken altijd naar Amerika van... Uh, ja, dat, dat kennen wij in Nederland niet, hè, dat soort grote boeven criminelen. Dat is ook onzin. In Nederland hebben we ook gewoon hele zware criminaliteit. En die willen we graag aanpakken als justitie. Ik heb in ieder geval als Kamerlid de ambitie... om ook die zware jongens achter de tralies te zetten. En dan moet je grijpen naar middelen die risicovol zijn. Dat geef ik toe. Daar moet je het alleen in uitzonderingen doen. Maar je moet er wel naar grijpen. Je kan ja. ze niet laten lopen. Voor veel mensen is het onacceptabel hè, dat een crimineel geen straf krijgt... omdat hij toevallig anderen erbij lapt. Ja, ik, ik, snap, ik snap dat dilemma. Hè. Het is een, het, er zit nog een dilemma in. Het feit dat je überhaupt zaken doet met een, met een crimineel is ook lastig. Maar wat daar tegenover staat, in die, die afweging is een veel groter belang. Namelijk het belang dat je een aantal moorden oplost... dat je de slachtoffers, nabestaanden, duidelijkheid kan geven... wat is er gebeurd. En dat je recht doet dat mensen niet meer onaantastbaar zijn voor het recht. Daar heb ik graag een beetje onrecht voor over. Ja. Uh, iemand zegt hier op onze website... ik ben het ermee oneens. Nooit doen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. valt überhaupt niet te vertrouwen. Je zult dus nooit weten of een kroongetuige de waarheid vertelt. Uh, het zijn bij types die hun eigen handen schoon was... als mede vullen met anderhalf miljoen euro als dank... Uh, om veilig weg te komen. Uh, ja, dat is ook een van de redenen uh, waarom bijvoorbeeld D66 tegen is. Gerard Schouw heeft dat gezegd. Uh, je moet het gewoon helemaal niet doen. Je moet niet met kroongetuigen zaken willen doen. Nou ja, die bezwaren kan je wel enigszins tegemoetkomen. Namelijk door de regel in te stellen... het mag nooit alleen op bewijs van de kroongetuigen. Je hebt ook andere bewijsmiddelen nodig. Uh, dat is eigenlijk het, uh, het, uh, het belangrijkste. Maar dat is dus in deze zaak twee keer misgegaan. Twee hoofdverdachten zijn vrijgekomen... omdat alleen maar dat, uh, dat verhaal van die La Serpe er tegenover stond. Uh, hoe dat precies in deze zaak zit, daar wil ik een beetje voorzichtig over zijn. Ook omdat, uh, omdat er uiteraard hoge beroep uh, wordt ingesteld. He, als je het over levenslang of niks hebt... dan, uh, dan is er wel veel belang om appel in te stellen. en Dat gaat ook gebeuren. Dus de, er gaat nog een keertje naar gekeken worden. Maar in het algemeen... Uh, lijkt me echt evident, omdat natuurlijk zo'n kroongetuige inderdaad ook een eigen belang kan hebben of heeft. en de politie niet uh, volledig informeert. dat je zegt, we doen nooit alleen op de informatie van de kroongetuigen zelf. Er moet altijd, de kroongetuigen zeggen bijvoorbeeld. het was die en die toen en toen daar en daar. Nou, moet je wel gaan zoeken. Om dat op een andere manier dan ook bevestigd te krijgen. Ja. Met al die voorwaarden, Maren die u erbij uh, vertelt. Hè, hoe, hoe, hoe zou dat eigenlijk moeten gaan? Hoe wordt eigenlijk vastgesteld of je een goede deal maakt met zo'n kroongetuig als justitie zijnde? Of moet de Kamer zich daar ook nog mee bemoeien? Misschien? Nee, nee, nee. De Kamer moet zich bemoeien met een goede regeling. En vervolgens is het, is het officier van justitie, getoetst door de rechter en de advocaten die er ook naar kunnen kijken, uh, om, uh, om een afspraak te maken. En dat gaat in alle uh, iedere zaak is weer anders. De ene. Een keer meldt de kroongetuige zich en zegt... De, de grond wordt heet onder mijn voeten. Ik wil graag een deal maken, maar dan wil ik wel beschermd worden. En de andere keer hebben ze hem, hebben ze hem voor iets anders in de cel... en zegt hij, nou, ik wil eigenlijk nog maar wat meer vertellen. En ja, dan ga je langzaam met dat gesprek aan als officier. En op die manier ontstaat dat. Het ja. is overigens niet de eerste keer, de passagezaak, dat hoorde ik zeggen... het is de eerste keer dat een kroongetuige wordt ingezet. Dat is niet waar, er zijn meer voorbeelden in Nederland. We hebben de IRT-affaire gehad natuurlijk... waar in zekere zin ook werd gewerkt, toch, met, met criminelen? Ja. Ja, daar we nou ja, werd een hele range aan, aan opsporingsmiddelen tegen het licht gehouden. Dat ging destijds in de jaren negentig ontzettend mis. Uh, want toen bleken uh, boeven met de politie te spelen en niet andersom. Uh, en die lessen hebben we natuurlijk geleerd. Dus gaan we gaan nooit meer terug uh, naar toen. Uh, maar de andere kant is dat na alleen van de IRT-affaire en de commissie van traden de grenzen zo strak zijn gezet dat je in een aantal gevallen zegt... we moeten het ietsje losser zetten, want in de praktijk werkt het niet optimaal. En de kroongetuige is daar een mooi voorbeeld van. Misdaadjournalist journalist Gerlof Leijster van Elsevier brengt nog iets anders in. Die zegt, ja als je informanten gebruikt, die kennen de wet over het algemeen niet... Uh, en uh, zorgen ze dan uh, misschien voor vormfouten... en dat leidt dan weer tot risico voor de strafzaak. Ja, die vormfouten, uh, daar gaat de officier van justitie over... Um, en uh, die moet natuurlijk gewoon zorgen dat de wet goed wordt nageleefd. Hè. Op geen enkele manier uh, roepen we hierop om, om, uh, om de wet niet na te leven. We alleen: maak de wet zo dat je er ook echt wat aan hebt. Dat je ook echt die grootste boeven kan oppakken. Dus voor vormfouten ben ik niet bang. De kroongetuige heeft er niks mee te maken. Die moet gewoon verklaren. Die krijgt er tegenover een strafvermindering. Ja, we hebben vanmorgen wat rondgebeld bij uh, strafadvocaten. Uh, Kuipers bijvoorbeeld, die was trouwens in dit uh, proces ook uh, deelnemer... Hè, want een van uh, zijn cliënten stond daar uh, terecht. Uh, ja, die zegt, ik zie geen heil in kroongetuigen... omdat de informatie per definitie onbetrouwbaar is. Ja, dat ben ik niet met hem eens. Nogmaals, je moet die informatie wel bevestigd krijgen op een andere manier. Want als het alleen die kroongetuige is, dan kan je inderdaad zeggen: Nou ja, het kan kloppen, maar je kan ook een concurrent willen uitschakelen. Maar als je die informatie bevestigd krijgt op een andere manier, dan is het juist de enige manier om in zo'n criminele organisatie te kunnen kijken en informatie te kunnen krijgen. Uh, en dan zie ik eigenlijk niet in waarom je zou moeten zeggen: ja, bedoel, Je hebt gezegd die en die was erbij, daar en daar, daar hebben we bevestigd gekregen. Waarom zou dat dan niet waar zijn en niet te verifiëren zijn? Mm. Dat snap ik niet. Maar mensen hebben ook het idee dat het meer een spel is nu van, van leugens zeg maar, uitwisselen... in plaats van waarheidsvindingen. Daar ging het toch volgens mij in, in eerste instantie om. Uiteindelijk gaat het uh, de rechter om... Uh, die, heeft, die heeft een toets en die moet kijken of er voldoende bewijs is... maar die moet bovendien overtuigd zijn. Overtuigd dat het klopt dat degene die voor hem staat het gedaan heeft. Uh, en als de rechter niet overtuigd is dat de waarheid voor ligt... Dan wordt het volgt vrijspraak terecht en dan moeten we de rechter ook steunen. Ja. Dat is ook gebeurd in deze zaken overigens. Ja. Um, iemand op onze website ook is het oneens. Uh, het is kwaad met kwaad bestrijden, geen goede zaak, bovendien kost het geld. De kroongetuigen moeten ook nog een keer worden beschermd en uh, dat is ook allemaal niet gratis. Dat klopt, dat klopt. Uh, ja, eh, beschermen, dat moet je namelijk goed doen. Ook daar is discussie over, hè, dus daar zou ik ook op, op, uh, op, uh, op wijzen als we met de minister hierover spreken. Uh, en dat is niet gratis, nee. Maar uh, tegenover staat nogmaals dat je die zwaarste boeven en die grootste misdaden uh, wel kan oplossen. Dat kost wat. Zo'n proces zoals we gehad hebben is gewoon een heel duur proces geweest. Maar ik ben blij dat we het gevoerd hebben. Ja. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, je had dat geld ook kunnen investeren... in allerlei technologische opsporingsmiddelen bijvoorbeeld... en dat is misschien wel veel effectiever. Nou, dat vind ik een goed argument. Daarom zeg ik ook, het moet duidelijk zijn en vooraf getoetst worden... of het niet op een andere manier kan. Je moet zo'n kroongetuig alleen inzetten als het echt niet anders kan. Als je dat met technologische middelen kan, uiteraard, dan moet dat gebeuren. Ja. Want dat is, dat is minder risico, waarschijnlijk minder kostbaar... We hebben helemaal Boller gisteravond op tv gezien. Die zei, nou, ik wil dit wel vaker doen. Uh, advocaten melden ons ook dat de justitie eigenlijk steeds vaker experimenteert... Hè, uh, met de opsporing op deze manier, zeg maar hulpjes uit de onderwereld uh, inzet. Uh, ziet u dat ook en is dat goed of slecht? Nou, wat ik heel belangrijk vind, hè, u noemt het woord experimenteren... daar heb ik grote moeite mee, want dan gaan alle, alle, alle alarmbellen weer af... van de irt affaire dat we een beetje gaan zoeken. Nee, ik vind dat je hier in de politiek... He, goed geïnformeerd door deskundigen de grenzen moet vaststellen. Niks experimenteren. Die grenzen moeten heel duidelijk zijn. En vooral heel strak. En binnen die strakke grenzen kan politie en justitie dan doen wat nodig is. Ja. Ik zei het aan het begin al, u bent zelf rechter geweest. Ooit te maken gehad met een kroongetuige? Nee, heb ik niet. Het is wel een grote uitzondering in het Nederlandse strafproces. Ik heb daar nooit mee te maken gehad. Nee, dus het gebeurt wel meer. Maar het is niet zo dat bij elke zaak een kroongetuige meedoet. Mee nee. uh, zou u het hebben gedaan in deze zaak bijvoorbeeld? Uh, ik, ik kan niet op de stoel van de rechter gaan zitten in deze zaak. Die heeft een monsterproces gevoerd met, ja. met, met honderd, nou, honderden meters dossier. Het zou best kunnen, in ieder geval een enorm dossier. En dat, uh, dat, uh, dat heeft hij vast goed gedaan. Daar heb ik geen oordeel uh, over. Nee, nee, ik snap het ook. En er komt bovendien nog een beroepszaak ook aan. Dus in yep. het algemeen eh, bemoeien Kamerleden zich daar dan niet mee. Hè, met zo'n zaak. Nee, wij gaan over de wet. En dat behouden we ons bij. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Die mogen iets vrijer praten misschien. Uh, u blijft meeluisteren. komt zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Jeroen Rekour, tweede Kamerlid voor de P Justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen. Uh, bijna uh, even kijken, 800 mensen hebben nu gestemd. 66% is het eens met die stelling. 34% oneens. Stad.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Van Rossum Amersfoort. Nou, ik kan u melden, uit eerste hand, ik heb namelijk een paar keer in de baai gezeten. Dat er uh, is geen plek op de, op, in Nederland als in de baai waar zoveel gerobbeld wordt, nog meer als in een bejaardenthuis. Dus de dadenkennis ligt voor het oprapen. En het, is, het wordt op deze manier ontzettend lucratief gemaakt voor elke Zware jongen die daar vastzit en tegen een hoge straf aan zit te kijken... om in zee te gaan met justitie, even gauw hè, scoren. Ja. En op deze manier gewoon uh, er zelf onderuit komen... Me, me... en andere uh, vijanden, ex-medewerkers, uh, ex ja. uh, gewoon uh, een oor raten. Ben je zelf ooit in de verleiding gekomen? Nou ja, de, dat, dat niet. Ik bedoel, ik, ik ben geen, ben geen topcrimineel. Maar ik bedoel, ik, ik heb het wel uh, aan de lijve meegemaakt. Dat anderen daar, daar, daar, daar zeer ernstig ja. over zaten uh, na te denken. Van, joh, wat moet ik nou doen? Ja. He, moet ik de boel nou draaien om er zelf beter van te worden? Ja, en dan wordt er niet al te zuiver met de waarheid omgegaan. Ja. Er wordt alles gewoon he, uh, gemaakt en gedraaid. En, en, en die vertelt dat over die. En, en dat, dat, dat, dat wordt er in het verhaal verweven... Je krijgt één grote brei. Maar als ik u zo hoor, dan is die gevangenis eigenlijk een soort praathuizen. Ik zou zeggen, zet er iemand van politie als infiltrant in... en dan hoor je ook heel veel dus. Ja, maar meneer, denkt u eens even na. Die is binnen acht dagen, is die, uh, is, is, is, is die kapot. Ja, dan hebben ze dat door. Tuurlijk. Ja, ja. Zeker die grote jongens. Ik bedoel, die, die, die, die, die praten toch al niet met iedereen. Ja. Eh, maar uh, het voetvolk, uh, als, je, als je daarmee op de luchtplaats loopt... en je, je, je laat ze twee keer een draaien... dan vertellen ze hun hele levensverhaal. En die hebben ook ja, ja. Oké, okay. nou dank voor deze tip uh, ja, van een ervaringsdeskundige dus. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel uh, niet vanuit de baies. <laughs> maar ik ben het eens met de stelling. Ik vind dit opportunisme acceptabel totdat de wal het schip een keer keert... Het inzetten van kroongetuigen blijft risicovol, want in hoeverre zijn hun verklaringen betrouwbaar? Echter, als het gebruik van kroongetuigen zware jongens achter de tralies kan krijgen, is het de prijs van concessies aan die verklikkers waard. Maar ik denk dat je erop kunt wachten dat het een keer fout gaat. Dat wil zeggen, als na. Verloop van tijd blijkt dat een zware crimineel achter slot en grendel is gekregen. met onjuiste informatie verkregen van zo'n kroongetuige. dan breekt de hel los. En ik kan ja. me dan voorstellen dat uh, dit systeem van kroongetuigen in diskrediet raakt. en weer verdwijnt. Ja. Dank u wel, Stampert Goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, met uh, Guido. Uh, wanneer, uh, we hebben eerst een crimineel en dan een Frater Fernandicus. Of hoe heet die ook weer van Zonneveld. Maar uh, daar hebben we de twee werelden wel gehad. Maar ik ben het eens met die eerste spreker. Want uh, die uh, kroongetuigen die zijn net zo onbetrouwbaar als journalisten... op het moment dat een uh, koningin aftreedt. En ik vind het echt kwalijk dat wij een, of een toneelstukje... voorgeschoteld krijgen door de media. Terwijl ze al lang weten wat er aan de hand is. Maar de kijkcijfers en luistercijfers moeten opgezoefd worden. Dus doen ze net alsof ze nog niet weten. Wat ja, u, gaat zeggen. U, u bespreekt altijd alles in één, uh, in één zin. Maar dat we, is goed, hè? Ja, heel, dat, dat doet heel goed. En ik moet er soms ook erg om lachen. Want ik... En daar ja. moeten, moeten we ook wat mee doen, want jullie worden zo belachelijk. Maar anyway... Ja, maar uh, ga, nou even, uh, ga nou even over die stellingen. Uh, ja, u maar, zegt maar, maar, soms dat, hele goede dat, dat, dingen. Dat heeft, heeft die eerste spreker uh, al ruimschoots verwoord. Uh, de, maar ik, ben, ik moet zeggen, het is enigszins bemoedigend dat uh, die meneer bij u in de studio van de PvdA een rechter is. En die dan pleit voor dat systeem. Maar ik heb er wel erg mijn bedenking bij. Want kijk, die topcriminelen, want daar doen ze het dan voor, om die te pakken te krijgen. Dat zijn natuurlijk geen topcriminelen, omdat het zulke, zulke eerlijke jongens zijn. Nee. Dus uh, nee. okay, we hebben een dubbele agenda. Dank u wel. Stap.nl. Goedemiddag met Ralf Margenland. Een speciale uitzending is dit, zeg. Ik ben het overigens wel eens met de stelling. Eh, onder voorwaarden natuurlijk dat er echt dat er een noodzaak moet zijn... Dat, je, dat, je, dat er echt geen andere mogelijkheid is... om, om, om in zo'n kern te komen van een zware bende. Want we spreken hier uitsluitend natuurlijk over, over zware internationale bendes vaak. En daar kom je gewoon als buitenstaander met infiltratie... kom je niet binnen op de juiste plaats. Dus dan is het zaak om zo iemand... Ja, om te, te, te, te draaien als het ware. Een draaiagent zou wat in, in, in, in richting, dingen noemen. Maar kijk, als je dat voor elkaar kunt krijgen, en dan bovendien zo iemand is zijn leven vaak ook niet zeker. Dus die, die, die heeft ook wel het belang bij dat hij daarna dus echt wel uit de, in, de ja. lute, in de lute gaat komen. Maar je kunt alleen maar met dit soort mensen. Vanuit de kern kun je kun je en dan moet je dat kun je doordringen tot, ja. tot het geheel. En dan is het een kwestie van afstrepen. Dat kost een prijs. En dan, maar wat dat oplevert, hè, de kost gaat voor de baat uit, zeggen ze dan in, in Oud-Holland. Ja, ja, ja. Zo wordt het bekeken en zo moet het ook bekeken worden. En, en hier moet je moet ze dus, justitie is een tijd lang verhinderd geweest om dit te doen. En nou dat hebben ze geweten. Dat, dat durf ik u ah, wel te vertellen. Okay. Dus ik zou zeggen, pas het toe. Oké, okay, dank u wel. Stamper goedemiddag. Ja, goedemiddag. Volstrekt oneens met de stelling. Uh, eigenlijk moet er nooit onderhandeld worden met kroongetuigen, want uh, je, je, je komt op een helend vlak. En uh, als je dan op een gegeven ogenblik al de, de, de straffen op een misdrijf onderhandelbaar maakt, dan ben je, dan ben je als justitie ergens mee bezig waar je niet mee bezig mag zijn, denk ik. Ja. Maar ja. als we nou de stap verder gaan, als we dat nou ook eens uitbreiden tot de Belastingdienst. als je, als je uh, zwart geld mensen aanbrengt, krijg je dan korting op je, op je, op je belastingaangifte. Op je eigen belastingaangifte, dat is wel ja, goed. Het wordt zo aan de Bananenrepubliek, lijkt me. Dank u wel, Stap.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben uh, voor. Uh, ik pleit wel voor een basisstraf die moet blijven bestaan uh, voor de zware delicten, zoals uh, moord en verkrachting en dergelijke. Dus dat ze daar nooit onder kunnen. Uh, en ik pleit ervoor dat er afgerekend wordt pas als ook uh, veroordeling uh, ter stand komt. En verder uh, wil ik graag geen halve waarheden. Dus uh, niet zeggen van het kost zoveel en dan moeten we nog jaren betalen voor de bescherming. Dat vind ik ook geen goede. Mm. Ik denk inderdaad, als je grote boeven wil vangen dan. Uh, die kijken alleen maar naar ja. zichzelf. Dus als ze er zelf iets bij kunnen winnen, dan zullen ze ook uh, informatieprijs ja. geven. Maar even het eerste punt wat u zei. Want in dit geval is uh, de celstraf die die Laes zou krijgen, dat was 16 jaar, is, is teruggedraaid naar 8 jaar. Uh, dat gaat u dus eigenlijk al te ver. Uh, ik weet niet wat de daden precies zijn. Die die hij, was, hij was bij heeft, moorden ik betrokken ik ook. ook, bij moorden. ...bij moorden. Dan wil ik nog onderscheid maken of dat het criminelen waren die vermoord zijn of dat uh, onschuldige burgers waren. Ja, ik, ik vrees het eerste. Ja, dan vind ik het niet zo erg. Nee, oké. Okay. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Mark in Rotterdam. Dag. Ja, ik, ik verbaas me eigenlijk een beetje over, want ik ben het eens met de stelling uh, als wij kijken naar hoe uh, de... Siciliaanse en Italiaanse maffia in de jaren 80 en 90 is bestreden... ...is dat natuurlijk uh, uh, mede te danken geweest van uh, mensen die uit de organisatie kwamen... ...en uh, daar uh, voordeel van hebben gekregen om uh, de pool te gaan, uh, te gaan verlinken. Ja. En ja, dat heeft toch voor geresulteerd dat dat uh, door die jaren heen, inclusief natuurlijk een paar jaar geleden... Met, met Provenzano dat dat een uh, behoorlijke uh, ja, klam heeft gegeven aan de, de misdaad, in, in bijvoorbeeld in Italië. Kortom, u zegt wat in Italië kan, uh, en in Amerika wordt het ook gedaan, dat, dat zou ja. in Nederland ook prima kunnen. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat we daar gewoon overheen moeten stappen en dat we gewoon eens moeten kijken hoe uh, uh, wettelijk, hè, want uiteindelijk, daar draait het natuurlijk om, we kunnen natuurlijk van alles verzinnen, maar als het door een rechter teruggedraaid wordt, dat we dat zo in ja. elkaar kunnen gieten om om te kijken hoor, dat je dit soort uh, uh, ja, toch, uh, gezwellen in een samenleving uh, kan, uh, kan, uh, kan aanpakken. Duidelijk. Dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Jeroen Koer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uh, u hebt meegeluisterd. Ja. Uh, wat vond u van de reacties? Nou goed. Ze hadden inhoudelijke punten. En ook uh, zowel voor- als tegenstanders Ze hebben gewoon go goede argumenten. Het is ook geen middel wat alleen maar goed is. Je moet altijd afwegen. Er zitten nadelen aan en voordelen. Alleen zeg ik als we in Nederland de ambitie hebben om ook de grootste jongens aan te pakken... en de zwaarste uh, delicten, maffia werd genoemd, terecht. De maffia is ook in Nederland actief. En daar krijgen we geen vinger achter op dit moment. Maar als je die ambitie hebt, dan moet je iets doen... wat inderdaad enig risico met zich uh, brengt. En moet je accepteren dat een rechter in sommige gevallen zegt: Nou, dit is te ver gegaan, ik spreek vrij. Dat is het risico wat, uh, wat erbij zit, uh, maar anders krijg je nooit die grote zaken uh. opgelost. Er was ook één meneer die heel uh, kant tegen was en die zegt: Van ja, we zitten op een hellend vlak. Uh, noemde zelfs uh, ons land een bananenrepubliek. Uh, gaf ook het voorbeeld: hè van, dan geef je iemand aan die uh, met de belasting krijg je dan zelf korting op je eigen belastingaangifte. Ja, nou ja in zoverre heeft hij een goed argument. Hij zegt: Er zit, zit ook een morele kant aan. Hè. Moet je eigenlijk wel zaken doen met moet je als overheid niet gewoon altijd zuiver in de leer zijn. Uh, nou ja, ik denk daar anders over. Ik denk dat je alleen in die zwaarste gevallen... dus dan heb ik het niet over de Belastingdienst... maar alleen echt uh, meervoudige moorden, dat soort werk dat je dan zegt, ja, dan, dan nemen wij inderdaad... maken we een deal met een boef... om veel grotere boeven en veel groter onrecht ongedaan te maken. Ja. en wat een ervaringsdeskundige, de eerste beller... Uh, die zelf een paar keer in de gevangenis had gezeten... en die zegt, ja, dat is daar één groot praathuis, iedereen klets maar wat. Uh, be bekijkt ook een beetje strategisch zijn... Positie, en, en wat zal ik dan wel en niet vertellen om er zelf ja. misschien wel beter uit te komen? Ja. nou ja, kijk, uh, uh, hij zei uh, er wordt nergens zo gerold als in de baai. Is een roddel heb je natuurlijk niks als justitie, dus dat, uh, uh, uh, uh, dat helpt niet. Overigens, weet de politie, justitie ook wel dat in de baai is informatie te halen is, hoor. Dat is uh, dat is geen geheim, uh, maar zijn belangrijkste argument uh, er wordt van alles verteld om zelf beter van te worden. Ja, ja daarom zeg ik ook, je moet dat heel goed uitzoeken en kan, moet extra bewijs hebben om te bevestigen wat die kroongetuige heeft verklaard. Goed. Um, u hebt zowat uh, dingen op uw wensenlijstje. Neem aan dat u daar uh, met Teven en opstelter nog wel eens over gaat praten. Uiteraard. We zijn al als Kamer aan poos bezig met dit onderwerp. We hebben al deskundigen gehoord. En binnenkort gaan we met de minister om tafel voor de concrete oplossingen. Oké, okay, uh, hartelijk dank dat u weer meedeedt in Stam.nl. Jeroen, record Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik kijk nog een keer even op onze site. Dat is altijd een mooie tussenstand zo aan het eind van deze uitzending. Uh, bijna 900 mensen gestemd. 65% blijft het eens met de stelling, 35% is het oneens. Justitie moet vaker gebruik maken van kroongetuigen. U kunt de hele middag blijven reageren. Ook als u bijvoorbeeld in de gevangenis zit. Maakt niet uit. Daar is tegenwoordig toch ook internet. Mag je dat gewoon willen? Ja, kan via, niet internet. Meer via internet gewoon reageren. En de radio aan laten op Radio 1, want uh, zometeen dit is de dag. Elgabeth, ja. wat zit erin? Nou, in ieder geval live muziek. Mr. Mississippi. Vier man sterk zijn nu uh, aan het opbouwen. Het is uh, lekker gezellig en vol en warm bij ons in de studio. Verder praten we over de uitspraak vanochtend in van de Haagse rechtbank... in de zaak van uh, de Nigeriaanse boeren tegen Shell. Eén daarvan krijgt een schadevergoeding. Lisbeth Enneking die volgt die zaak al heel lang. En uh, we vragen aan haar of dat nou betekent... dat er meer van dit soort zaken gaan komen in Nederland... Ook praten we over hoe je nou een vorst portretteert. Dat doen we met Ans Marcus en met Sam Drukker. Die hebben allebei portretten van koningin Beatrix gemaakt. Ja, hoe zouden ze dat gaan doen bijvoorbeeld bij Willem-Alexander? Of schilderen ze misschien toch liever gewoon Maxima? Kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Ik sprak gisteren een fotograaf, die ja. zei zijn linkerkant is beter dan zijn rechter. Oh ja? ja. Nou, zullen ze even vragen. En, en, ja. en moet hij dan op een paard of in een uniform? Of? <laughs> nou ja, dat, dat soort ja. vragen gaan we stellen. Uh, en nog heel veel meer. Zometeen na tweeën, dit is de dag met Elsbet en Thijs. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag.